Dit is Jeroen gemaakt met het NOS De gevangenis in Vught is van plan aangifte te doen... tegen de gedetineerden die daar gisteren enkele medewerkers gijzelden. De gedetineerde hield zich gegijzeld op de psychiatrische afdeling. Na vier uur kon hij worden aangehouden... en werden de medewerkers in veiligheid gebracht. Volgens de gevangenis gaat het naar omstandigheden goed met hen. De politie doet nog onderzoek naar het incident. Een schietpartij in een bar in Zuid-Afrika heeft aan zeker elf mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers zijn kinderen van 3, 12 en 16 jaar. Ook zijn er veel gewonden. Veertien mensen liggen in het ziekenhuis. De schietpartij gebeurde vannacht in de buurt van Pretoria. De daders zijn op de vlucht. In de bar werd alcohol verkocht zonder vergunning. In Zuid-Afrika zijn vaker schietpartijen op dat soort locaties. De politie heeft de afgelopen maanden duizenden illegale bars gesloten.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 De activisten vinden dat de Britse overheid... meer belasting moet opleggen aan rijke mensen. De actie was in de Tower of London... die daarna werd gesloten voor politieonderzoek. Op de scheiding zijn het jaar meer dan 800 ratten doodgeschoten. Terwijl de eiland was tot vorig jaar zomer rattenvrij. Maar waarschijnlijk kon het dier zich er daarna verspreiden... doordat er twee waren meegevaren op een veerboot. Hoewel er nu dus honderden zijn gedoodte jagers... zijn de ratten er nog niet uitgeroeid.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 Zandvoort op zaterdag. Dit is Zandvoort op zaterdag. Let's find a place to draw the line it right.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 Dit is Zandvoort op zaterdag.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 So don't scratch my face, in the night, oh, oh, the fight is all over now. We need to get our act together, take it off the street. Rain on top of pain all oh, this pain in my heart now Flashbacks and uncovered tracks From when you left With my best friend We need to get our act together And take it on the streets home and I And calling you baby like dirty names. Oh, I feel the heat now, baby. We need to get our act together. Take it on the street. Zo draaien we twee van Wommik en Wommack. Ja, die hebben we al gedraaid. En oké, deze mag zeker niet ontbreken natuurlijk ook. Hè? Dus ook een beetje oorlog op de baan. We hebben het over het circuit van Abu Dhabi. En ja, daar niet aanwezig, maar op een andere plek is Rendellos. Goedemiddag Rendell kon geen vliegtickets meer krijgen. Anders had ik er gezeten. Ja, echt waar? Meen je dat nou? <laughs> echt waar, waar. Want hier jongens, hier wil je toch bij zijn. Ja, mooi hè. Oorlog op de baan. Hier moet je bij zijn. Maar ja, nee, geen vluchten meer. Dus ja, een beetje met een uh, roeibootje en uh, met een scooter erheen. Dat lijkt me nee, nee. Nee, nee, dat, gaat, dat gaat er niet worden. Nee, je nee. boot had je ook uh, kunnen nemen natuurlijk. Ja, maar dan ik pas volgend jaar met de kamp geweest. geweest. Misschien ook niet. <laughs> <op>. dus, uh, <laughs> dat maar niet doen. Ja, wat, wat hebben we een mooie <laughs> kwalificatie net uh, gezien? Ik heb nog niet uh, verklapt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 Biastri en uh, Norris de eerste bocht uh, eraf en uh, Max winnen. Nou, ja. We hebben het al een keer met uh, Mercedes meegemaakt, toch? Was Mercedes? Ja, ja. ja. ja het moet kunnen. Uh, ja. Ja, en we hebben het al met, uh, met McLaren natuurlijk ook uh, meegemaakt. Al. Ook ja ook? Ja, ook, ja, ook ja. al. Dus als dat nou gaat gebeuren, dan hebben we twee hele huilende McLaren jongetjes, papaya boys. Ja. En dan Max die, uh, dan, ja, als je jouw overwinning pakt, wereldkampioen wordt. Maar ja, dat is wel heel erg doemdenken denk ik, jongens. Um, Norris weet een podium is genoeg, hè? Een nu misschien om de kampioenschap binnen te halen. Ja, zeker. Ja, het, is, uh, het lot uh, ja, heb je zelf niet in de handen op dit moment. Uh, zeg maar. Nee, nu helemaal niet. Max heeft wat hij moest doen hij gedaan. Die pol heeft hij gepakt. Nou, als hij morgen een goede start heeft, kan hij helemaal zijn eigen tempo gaan bepalen en de wedstrijd gaan, uh, zeg maar, uh, gaan bepalen. Ja, alles wat erachter gebeurt, heeft hij niet meer in de hand. Uh, het maakt niet uit. En of nou Piastri voor Norris eindigt of andersom, maakt dan ook helemaal niet meer uit. Uh, dan blijft Norris gewoon toch uh, kampioen. En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 Klaar. En, uh, en dan ben je een echt een hele grote jongen, Want Wat ik al zei: dan ben je zou je een grote kampioen zijn. Biasti. Uh, je moet alleen maar denken, zoek het lekker uit. Uh, ik ben toch een beetje tweede VO moeten spelen dit jaar. Dat gevoel heeft hij wel gekregen. Hè? Er zijn toch al wat dingetjes gebeurd tijdens wedstrijden. Dat ik denk van, ja, hoe kan dat opeens? Ook dat in één keer uh, het tempo helemaal uit zijn, uh, uit zijn auto was. Uh, in het hele gebeuren. Uh, daar is toch wat gebeurd. En uh, als het jastje zou zijn, zoek het lekker uit. <laughs> ja, ja, nou ja, het hele jaar <laughs> hebben ze samen mogen racen. Dus waarom de laatste race niet dan? Toch? Ja, nee, dan moeten ze moet ook gewoon lekker vol tegenaan gaan. Klaar. Dus uh, ja, dat is, dat is helemaal de zaak van Piastri. Of die zegt: Ik ga in teambelang, ik ga in uh, Noorse belangen, ik wil vriendjes blijven binnen dat team. Uh, jongens, ik was al aan het solliciteren. Gaan. Maar, uh, en ik zou, als ik Piastri was, toch ook gewoon uh, op ik de deur bij Ferrari gaan platlopen.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 En ik denk dat Hamilton het vertrouwen totaal, totaal, maar ook in zichzelf, hè, uh, totaal kwijt is. Ja, nou, ja, dat, uh, dat zit er wel in. Nou ja, het ergste vond ik of eigenlijk wel mooi. Dat hij, dat deed, uh, dat hij de losse onderdelen van zijn auto keurig netjes in zijn auto stopte misschien hebben ze niet zoveel recefhonderd. Even plakken, even plakken. Even plakken, even biezelkint erin, gaan we weer. Dat verklaart ook plek 16 dan, zeg maar. Ja, dat verklaart ook wel die plek 16 natuurlijk. Maar vergis je niet, die motoren als ze de onderdelen hebben... ...dan bouwen ze echt in een uurtje zijn auto weer helemaal opnieuw op. Dus hij gaat toch wel weer met een nieuwe auto de baan op. Maar ja, als je daar nog steeds het vertrouwen niet hebt... ...dan houdt het op een gegeven moment op. Dus Het zou mij niet verbazen. het blijft natuurlijk toch een hele rare man.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 ja ja ja, toch? <laughs> ja ik denk het ook ze hebben allemaal gezegd van naast Max gaan kunnen we veel leren. daar gaan wij gewoon heel snel wezen nou volgens mij is iedereen die de heeft gezeten ja Jamyovie de achterdeur weer naar buiten toe dus nou had jij de volgende wil maar zeggen ja en dan en dan gaan we naar Red Bull Racing uh, nou ja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 Nou zelfs wie weet hij al te de hongere mannen? <laughs> nou ja, ik denk, heeft hij, is hij van de baan gevlogen? Dat niet, dus... nee, nee, nee, nee, hij is niet van de baan gevlogen, maar ik weet eigenlijk niet of hij zijn ronde afgemaakt heeft, dus dat is ook een goeie. Um, uh, en ik, ik, hij staat weer tiende, toch? Uiteindelijk? Ja, tiende plek, tiende plek. Tien plek, dus ik weet niet of hij die ronde afgemaakt heeft. Nee, hij heeft sowieso heeft even geprobeerd nog met Max toon te geven, dat ging niet helemaal goed. Nee, dus, nee, uh, nee, dat liet ze da net zien ook op tv, ja, ja, dat uh, ging, niet, daarom, ging hem niet dat worden. Dat ging niet goed, nee, dat ging, ging hem helemaal niet worden. Dus, dat is helemaal mislukt en ik weet eigenlijk niet of hij het tweede rondje gedaan heeft, of hij die afgemaakt heeft. Geen ja. idee. Misschien is hij wel de pitch in gegaan hoor. Nou ja, dan, dan is in feite geen tijd gekomen natuurlijk. Nee, dus nee, uh, nee. dan klopt ja. uh, die, die, dat wel. Maar dat wat ze wilde met uh, Tsunoda geeft Max een netto, uh, ja, lukt het niet helemaal. <laughs> nee, nee, zeker niet. Maar ja, voor, voor Max is het wel jammer dat uh, Tsunoda niet meer uh, naar voren zit.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 En dat heb ik altijd een beetje vreemd gevonden. Want als er nou eentje is die goed in inhalen is, is het nou dat ik wel altijd in het verleden laten zien. Ja. Die deurt er nog wel eens op een bandzaai manier. Van die jongens, hallo, Harry, ik ga er langs en ik ben er, ik ben er voorbij. Uh, dat dat heeft hij eigenlijk dit hele seizoen niet laten zien. En dus uh, ja, op een of andere manier geen idee. Uh, uh, ook gewoon uh, naast Max geknapt. Uh, alle vertrouwen verloren uh, gewoon, ja, waarom zit ik er vijf, zestiende achter? Waarom uh, zit ik er zeventiende achter? Ja, geen idee. Moe.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 En dat deed hij vroeger eigenlijk nooit, of had hij meer uh, te zeuren, zeg maar. Ja, maar vergis je niet, ze zijn door die gegaan, hè? Uh, Half wege de zon was er natuurlijk helemaal niks meer met die auto en deed hij het ook gewoon niet meer. En hij liet nog wel in de training geloof ik te zeuren dat hij uh, zijn voeten niet op de gedalen komt. Ja, oh ja klopt, dat klopt. Dus, is uh, dat uh, porusing? Uh, uh, ja, ja pooring. Weet je, dat, dat, dat, dan gaan ze voeten zo, gaan zo op en neer dat je gewoon eigenlijk geen gevoel wat er voorin allemaal gebeurd hebt. Uh, nee, kijk, heel eerlijk. Uh, ze, ze zijn toen wel teruggekomen met.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 werkt alleen maar mee in de winter om volgend jaar gewoon uh, helemaal terug te zijn. Klaas. En dat was heel emotioneel uh, aan het eind dat hij uh, deze, deze kwalificatie gewonnen had. Ja, maar papa en mama zijn er niet. Dus dat zou ik ook emotioneel zijn. <lacht> nou, oh ja. Even, even het knuffelen met zijn vriendinnetje en zo. En uh, ja, het was uh, dik mee. Ja, nee, nee. Maar het mag. Want uh, kijk, wij weten natuurlijk helemaal niet wat er allemaal in die garage speelt. hoor.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 En dat moet hij ook eigenlijk gewoon gaan doen, nu is hij ook heel goed in. Ja, heerlijk, ja. ja zeker weten. En, uh, en uh, voor de centjes hoeft hij het absoluut helemaal niet meer te doen. Uh, het, uh, het is alleen wel, vergis je niet, dit is jongens willen altijd presteren. En nemen met een 10, de 12, de 13, 14 plek geen genoegen, zelfs die met een derde. En zo is Lewis ook. Lewis wil winnen. Ja, hij, hij weet gewoon met die Ferrari. Maar deze Ferrari was het een onmogelijke zaak. Op een sprintwedstrijdje na was het een onmogelijke zaak. Maar... Ja, nou dat is ook zo. Dus, uh... We gaan op ja. ons uh, pintje van de stoel zitten... morgen om twee uur, Rendel.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 But you can't go with the sax big match with throwing down And with the rockabone sax one so time In your mind, see, you gotta put it to your best ability You gotta funk it up until it knocks you down And when you're funkin' up, they sure you pass it around Come on, let's go to work We got what'll make your body Back to the Jam on crew, a we'll rocket body riding, rockets steam, up the right motor off the track, and the whole wide world of funk attack to the beach. Oh, get down, let me rock it to the rhythm of the funk. It's after from hill to hill, from Z to Z, and when Jam on's rocking, everybody screams. Yeah. I damn on it, damn on and on and on, on on it. And if you're feelin' like you want dance on it,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 Waar ik heb leren lopen Voel me thuis waar ik de drukte in mijn hoofd kan dood Voel me thuis waar ik alles van mijn hartje kan zeggen Voel me thuis waar de wegen en de straten me ken. Dat dakje open voelt de wind hier op de boulevard Verschouden kloppen hier en daar Maar toch voelt het raar Om een gevoel nog steeds die etto van een dorp Nu kom ik zingen in je stad en iedereen die heeft wel commentaar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 Uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G Het land van Theo van Gogh en Mohammed Bey. Kom uit het land van frikadellen Die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen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 I miss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 Altijd even fijn. Wanneer de liefde heerst en de angst verdwijnt, aan onze harten ook zijn de problemen vrij. Ook voor elke dag, maar kerstmis zijn.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 Zo eng om water op je net. Ik kan beter, ik ben het zelf eens overheid. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken.